Ook het treinverkeer was tijdens de ochtendspits ontregeld. Tussen Den Haag, Gouda en Rotterdam reden minder treinen door een wisselstoring. Ook rond Breda en Nijmegen had het treinverkeer last van wisselstoringen. Vanwege de verwachte sneeuw en vorst besloot de NS om vandaag de dienstregeling aan te passen. Er rijden veel minder treinen. Schiphol heeft ook last van het winterweer. Vliegtuigen moeten voor vertrek van ijs worden ontdaan. En dat levert gemiddeld een half uur vertraging op. Zo'n 30 vertrekkende vluchten naar bestemmingen binnen Europa zijn geannuleerd.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 Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de ambassadeurs van de Vrijheid voor dit jaar bekendgemaakt. Het zijn Dio, Miss Montreal en Chef Special. Ze zullen op 5 mei langs alle 14 bevrijdingsfestivals gaan. Om overal op tijd te kunnen zijn stelt het ministerie van Defensie een aantal helikopters beschikbaar. De ambassadeurs van de Vrijheid roepen tijdens hun optredens op om stil te staan bij vrijheid, democratie en mensenrechten.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 Nog altijd zo'n 850 kilometer file op de Nederlandse wegen... met de meeste vertraging nog steeds rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Maar ook op de wegen rond Utrecht is het hier en daar op veel plaatsen stilstaan. En inmiddels is het ook in Twente behoorlijk druk geworden. Op de wegen op de A1 en de A35 rond Knoppenburen. Buren... ook daar inmiddels files van een kleine 10 kilometer. De meeste vertraging nog steeds rond Den Bosch en dan vooral op de A59... Vanuit Zierikzee naar Os loopt het vast tussen Rosmalen en eh, knoopend eh, Hindham. En daar loopt het vast over zo'n 47 kilometer. En de andere kant op vanuit Os naar Zierikzee. Daar loopt het vast tussen Os en knoopend Zonzeel. En daar rijdt het langzaam over 37 kilometer. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken. Iedere maand een verzamelfactuur voor de Fiscus.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Mali, hoe moet het toch verder met Mali? De Fransen grijpen in en tienduizenden mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen. Weg uit de steden die in handen vielen van islamitische rebellen. U hoort daar het komend half uur meer over. En over de sneeuw: heel veel sneeuw. En opeens was het vanochtend zover. Het record was uh, 985. De terras staat nu op 976. Zo, nou, sterker nog, 986. En ik zei zo, maar het liep nog veel verder op naar 1007 kilometer, de zwaarste ochtendspits ooit in Nederland. En als het dan eenmaal vaststaat, kan Rijkswaterstaat ook niet heel veel meer doen. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Dat vertelde u eerder al, dan schuif je niet veel meer als die auto's daar al staan. Uh, maar u heeft het ook niet weten te voorkomen. Bijvoorbeeld in Twente, A35 staat nu ook vast, krijg ik een Twitterbericht binnen. Wat kunt u nog doen? Nou, daar waar mogelijk zijn we nog steeds uiteraard met mannenmacht bezig om te strooien en, en eventueel sneeuw te schuiven. Um, en, dat, en dat blijven we doorzetten. We zien dat uh, de files iets aan het afnemen zijn en daar ontstaat weer meer ruimte op de snelweg. Dus daar gaan we ook vol op aan de bak om, om de weg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Heeft strooien op dit moment nog zin? Ja, strooien heeft zin, zeker. Kijk, ervan uitgaande dat strooien nodig is, als er genoeg zout ligt, dan doe je dat niet. Ja. Uh, maar daar waar kan en waar het noodzakelijk is, dat kunnen we ook meten, wordt wel degelijk uh, gestrooid. En uh, dan is het daarna natuurlijk aan, uh, aan het verkeer om ook dat, dat zout zeg maar, weer te mengen met de sneeuw, zodat het een optimale werking heeft. Is het een beetje een horrorscenario van vanochtend, meneer Fleuren? Want uh, Willemijn Hoeber vertelt het ook al, dat sneeuwvond dat verschuift bijna niet. Dat gaat tergend langzaam. Is dat de slechtst denkbare situatie? Ja, dat is altijd vervelend. Ja, je houdt rekening met uh, dat, dat de sneeuw zeg maar, op een bepaalde manier over het land heen trekt. En daar trekt je je voorbereidingen voor. En dan zie je inderdaad uh, dat het ja, dat weer laat zich moeilijk uh, voorspellen, laat ik maar even zo zeggen. En wat we nu zien inderdaad, is dat die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 En dat daardoor dus toch um, ja, ja, hier en daar uh, op de snelwegen toch wat op het hout kan ontstaan. Dus vandaar toch wel het advies om, om ja, meid, meid die avondspits. Dat kunnen we nu wel gaan zeggen. Oké, okay, ja. Hadden we die waarschuwing misschien, ik weet het, het is niet altijd te voorspellen, maar eerder uh, moeten geven om deze uh, ochtend te voorkomen? Nou, voor zover op het moment dat we iets weten, en uh, wat de zekerheid, zijn zeg we maar, toch wel met wat de zekerheid dingen kunnen zeggen, dan doen we dat uiteraard. Ja. Want we, we, willen, we zijn voor veiligheid en doorstroming op de snelweg, dus het heeft geen zin. Om, om juist dat niet te vertellen. Nee, we willen de, met goede informatie naar de weggebruiker toe. En deze informatie die ik nu net geef... is eigenlijk ontstaat in de laatste... ja, het laatste uur, zeg maar. Het laatste half uur dat we zeggen... nou, gezien hoe het weer zich nu ontwikkelt... wat betekent dat dan voor de weg? Nou, en dat geeft dit beeld... en nou, dan hadden we dat gisteren al voorzien. Nou, we hebben uiteraard een berichtgeving eruit gedaan van het wordt. Zoals voor maandagavond een wat drukkere spits. Voor de dinsdagochtend hebben we een drukkere spits verwacht. Mm -hmm. nou, en nu zien we dat inderdaad voor de avondspits van de dinsdag. Ja, het ook weer gewoon beneden die lijn, eh, zeg maar, Zeeland-20, grofweg. Eh, en, eh, dat het daar gewoon eruit gaat zien eh, van dat het druk wordt. Eh, en ja, dat we met mannen mag proberen die snelweg vrij te houden. Eh, maar ja... Eh, of dat helemaal gaat lukken. We doen er ons uiterste best voor. Dat begrijpen wij. Gaat u maar snel weer aan het werk. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat, dank u wel. Ja, graag gedaan. En ook Schiphol heeft last van de sneeuw, hoorden we eerder vanochtend al. Mirjam Snoerman, goedemorgen. Goeiemorgen. Van Schiphol, u vertelde al, het komt met name door het de-icing van de vliegtuigen. Dat gaat langer duren. Maar u bent ook onder de invloedssferen gekomen van de vertraging op de andere luchthavens. Hoeveel vertraging is er op het ogenblik? Nou, gemiddeld zo'n half uur met uitschieters uh, na een uur. Er zijn ook een tiental annuleringen. En inderdaad, de uh, uh, omliggende luchthaven Stockholm heeft veel last van de sneeuw. En er zijn veel vertragingen. Parijs, Londen, uh, Brussel. Die hebben allemaal ook last van de sneeuw. En dat heeft ook uh, invloed op het uh, vluchtschema op Schiphol. Hoeveel uh, vluchten zijn er op dit moment geannuleerd of vertraagd? Uh, nou, vertraagd is uh, moeilijk te zeggen. Er zijn zelfs ook wel vlucht, uh, vluchten die gewoon op tijd aankomen. Uh, maar ten aanzien van de annuleringen uh, praten we ongeveer over zo'n veertigtal vertrekkende. Uh, vluchten. Ja, en dat ze, als ze hier vandaan vertrekken, dan komen ze dus ook niet aan op Schiphol. Dus uh, eigenlijk is het een dubbel aantal. Ja, ja dus, dus veel wachtende mensen op de luchthaven, kan ik mij voorstellen. Uh, nou, dat valt mee, omdat uh, de luchtvaartmaatschappijen goed geanticipeerd hebben op, uh, op het weer. Ik weet bijvoorbeeld dat de KLM heeft gisteren al haar passagiers al geïnformeerd... dat dat okay. een verstoring zou zijn van de vluchtschema. En ook geadviseerd om uh, eventueel al uh, vroegtijdig om te boeken. Als we kijken op de winterkaart van de NOS, nos.nl, daar vindt u die dan, zien we dat Schiphol ook nu nog net wordt getroffen door een staartje sneeuwfront. En ook vanochtend vroeg vol is getroffen. Start en landen gaat nog wel? Ja, start en landen gaat. Uh, we hadden met de sneeuwploegen uh, twee landingsbanen uh, goed uh, drogen op dit moment. En uh, de weersverwachting is, zoals ik uh, begrijp, uh, wordt beter straks. Dus, uh, nou dan, uh, maar in ieder geval zal het vluchtschema wel gewoon uh, gehinderd blijven. Hoor. Dus mensen moeten gewoon de hele dag rekening houden met vertragingen. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk, extra reistijd naar de luchthaven... Um, dus als je naar de luchthaven komt, uh, ha, uh, ga op tijd ja. ook weg. Meneer Jams Noorwang van Schiphol, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij eens even kijken hoe het met de plaszak van Jeroen de Jager gaat. <lacht> is die al vol? Nee, nee. Nou, Lara, die zit, niet zomaar, die zit niet zomaar vol. Daar kun je echt vier, vijf uh, keer gebruik van maken. <lacht> ik, ik heb hem vorig jaar uh, gekocht hè, toen uh, er in een trein geen wc werd gebouwd. En uh, in die trein een plaszak uh, gebruikt moest worden. Dus daar heb ik toen een reportage over gemaakt. Hij is sindsdien hier. Ja. Nog steeds er ook hoor. Ik ben nu onderweg naar een uh, tankstation uh, langs de A13 van de A20. Uh, overgestoken naar de A13 en dan ga ik direct naadloos de file in op de A4. Dus dat gaat allemaal lekker. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat uh, je wat kramp in je, je voeten krijgt, of niet? Ja, dat is het volgende probleem. Hè. We hadden dat plasprobleem uh, gehad. Maar nu uh, uh, de, de linkervoet uh, voortdurend die koppeling indrukken, uh, loslaten, weer optrekken. Heel vervelend. Daar gaan mensen last van krijgen. Ik voel het echt aan mijn linkervoet. Uh, en dan krijg je van die situaties dat je denkt van, oh, oeps. En dan ga je net tegen die... Uh, achterliggende wagen aan. Ik heb het nog niet gezien, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Jeroen dus uh, dat zijn die dingen vanochtend. Ja, van die dingen, hè? Die gebeuren ja. als het sneeuwt. Jeroen de ja. Jager vanuit de auto in de file. Van de ene file naar de andere. Net als velen met hem. In de auto. Maar ook de fietsers hebben het lastig vanochtend. U hoorde het al van onze collega. In Den Haag. Hij ploeterde voort. Maar hij kwam er wel. Hoe andere fietsers het vergaat, hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie voor de automobilisten. John Bakker. Uh, ja, nou, het, het gaat inmiddels een heel klein beetje beter op de Nederlandse wegen. We hebben nog maar 700 kilometer. ruim nou 700 oh. kilometer. Dus uh, <laughs> nou ja, als je van Duitsland <laughs> afkomt, is het een hele verbetering. Ja, de grootste problemen. Het blijft eigenlijk de hele ochtend uh, nog steeds in de Randstad. Vooral rond Amsterdam, Den Haag, uh, Rotterdam en Utrecht. Maar de langste files die stonden eigenlijk uh, een half uurtje, drie kwartier geleden rond uh, Den Bosch. En overal op de A59 in beide richtingen. Uh, daar stond het uh, vast tussen Knoop het Zonzeel en uh, Rosmalen. Maar je ziet nu de sneeuw wegtrekken naar het, uh, naar het oosten... want ook op de wegen in Twente begint het nu vast te lopen. En dan vooral op de A1, de A35, uh, rond Enschede... waar al files uh, van zo'n 10 kilometer zich uh, gaan vormen. Ja, voor de rest, wat ik al zei, het, het, het gaat heel langzaam de goede kant op. Jon Bakker bij de ANWB. En wat Rijkswaterstaat zei, daar sluit je bij aan. voorbereid op een zware avondspits... Vooral in het Zuidoosten? Ja, het Zuidoosten, dat, dat krijgt nog, nog flink wat sneeuw. En ik hoop dat ze dan de wegen in, het, in de Randstad uh, inmiddels schoongemaakt hebben. Want uh, als dat niet het geval is, ja, dan uh, wordt het vanavond ook, weer, uh, ook daar weer behoorlijk druk. John Bakker, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 15 minuten over negen. Weet u wat? We laten de sneeuw even los. We gaan u verwennen met muziek. Een mooie reportage. Stel... Je bent een jonge violist en mag met je grote voorbeeld de wereldberoemde Janine Jansen optreden in de grote zaal van het concertgebouw. Voor 125 violisten tussen de 6 en 14 jaar ging deze ultieme droom gisteren in vervulling. Janine Jansen kreeg de concertgebouwprijs uitgereikt. En aansluitend speelde ze drie stukken samen met haar jonge fans. Aan dat spannende optreden ging natuurlijk ook een generale repetitie vooraf. En onze verslaggever Martijn Bink die was daarbij. We spelen de kapot. Daarna gaan jullie weer terug naar achter en dan doen jullie drowsy Maggie. Komen jullie op? En op de generale repetitie wordt natuurlijk ook de opkomst geoefend. En dat is een hele bijzondere opkomst. 125 jonge violisten komen van achteruit de zaal van het concertgebouw naar het podium lopen. En dan moeten ze hier een trapje op om op dat hoge, grote podium van het concertgebouw te komen. En dat doen ze al spelend. Ik ben Elin en ik ben 9 jaar. Ik ben Casper, 11 jaar. En ik ben Paulien en ik ben 13 jaar. Toen jullie van het podium afliepen, zei Janine, jullie hebben het geweldig gedaan. Jullie klinken fantastisch. Echt heel erg leuk om hier samen op het podium te staan. Nou, oh, zo'n compliment krijg je niet dagelijks. Nee, dat is inderdaad wel leuk om van zo'n echte goede violiste te horen dat je het dan goed hebt gedaan. Hé hey Elin, ben jij fan van Janine? Ja, heel erg. <laughs> Hoe oud was jij toen jij begon met viool spelen, Paulien? Vier jaar was ik. Oh, dat is twee jaar eerder dan Janine Jansen. Oh, oh dat wist ik geen eens, dat ze pas op haar zesde dan begon. Dus uh, misschien word je nog wel veel beter dan zij. <laughs> dat kan altijd, ja. Om hier aan mee te mogen doen, moet je in de derde positie kunnen spelen, las ik. Dat heet positiespel. Ja, dat is steeds hoger en dan kan je op de e naar heel hoog komen. En je moest ook minstens het vioolconcert van Vivaldi in A klein... Kunnen spelen. Ik heb heel veel Vivaldi-stukken gespeeld, dus ik weet niet meer precies welke dat was. Nou, hij gaat ongeveer zo. Oh die, ja, die weet ik wel. Ja, laat ze horen dan. Ik ga er heel veel van genieten. En als er. Uh, ja, ik denk dat ik wel een beetje zenuwachtig ben. En Kasper? Nou, ik, ik, zal, ik word er niet zo zenuwachtig van, omdat ik weet dat als je een foutje maakt. ...dat je dat niet hoort dus die 125 kinderen. Dames en heren, hartelijk welkom. En dan is het tijd voor de prijsuitreiking. Janine Jansen krijgt de prijs vanwege haar bijzondere verdiensten voor het concertgebouw. Ze is zeg maar een beetje de huisvioliste. Lieve Janine, graag wil ik jou verzoeken om de concertgebouwprijs 2013 in ontvangst te nemen. En dit concert is extra bijzonder omdat Janine Jansen alle andere concerten voor deze periode heeft afgezegd op doktersadvies. Wegens over vermoeidheid. En dat zal de tweede keer, want in 2010 kon ze ook een tijd niet optreden vanwege een burn-out. Dat is ook de reden dat ze niet met de pers, dus ook niet met mij wil praten. Maar gelukkig praat ze wel via haar viool. Als Janine Janssen na de prijsuitreiking zelf een stuk heeft gespeeld van Bach... is het tijd voor de kinderen om de zaal binnen te komen. Was het leuk? Ja, heel erg leuk. Geen valse nootjes? Heel af en toe. Kaspar loopt hier ook nog. Hoe ging het? Uh, heel goed. Ben je nu super gemotiveerd om zelf ook violist te worden? Ja, ik, ik wil natuurlijk ook andere dingen doen, maar ik blijf zeker doorgaan met filmen. Mooi, jong talent en Janine Jansen, verslaggever. Martijn Bink maakte deze reportage. Tien voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De VN-veiligheidsraad staat unaniem achter een buitenlandse interventie in Mali. Werd duidelijk na een vergadering van het hoogste politieke orgaan van de VN gisteravond. Tot nu toe had de strijd in Mali vooral een militair gezicht door het ingrijpen van Frankrijk. Andere kant van het conflict is de humanitaire situatie. Want tienduizenden mensen zijn inmiddels vertrokken uit de steden die in handen vielen van de islamitische rebellen. In de Malinese hoofdstad wordt voorlopig opgelucht, ademgehaald. In Bamako wordt de interventie van het Franse leger positief ontvangen. Op sommige plaatsen hangt de Franse vlag gebroederlijk naast de Malinese.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 Volgens een woordvoerder verslechtert de situatie en zijn er meldingen van grote stromen vluchtelingen. Er zijn mensen gewond geraakt. We zoeken nu uit wat de mensen daar nodig hebben. En we proberen best om de van de te Vlak bij de frontlinie kijkt een grote groep Malinese gespannen naar het nieuws op televisie. Ze hopen dat de internationale hulp voor hen ook op tijd komt. En over de situatie in Mali leest u meer op onze website nos.nl. En daar leest u ook meer over de sneeuw. Uh, het plezier dat het geeft. Veel foto's te vinden. En ook de problemen natuurlijk. U heeft het vanochtend uh, misschien wel gehoord al. De files die zijn ontstaan. De problemen op uh, het spoor. De start- en landingsbaan op Schiphol. Overal zijn wel uh, vertragingen en aanrijdingen. Ik heb net een foto binnengekregen van een automobilist... die uh, wilde tanken en vervolgens... Uh, het tankstation is binnenkomen glijden en tegen de benzinepomp is aangereden. Ja, dat kan. Dat gebeurt vandaag allemaal. Maar hoe zit het met de fietspaden? Ik klaagde vanochtend al even een luisteraar dat we het daar te weinig over hebben. Nou, we zijn uh, wat dat betreft uh, helemaal niet moeilijk. Dan gaan we het daar gewoon over hebben. Saskia Kluit van de Fietsersbond, goedemorgen. Goedemorgen. Um, want u bent net zelf door Utrecht naar het werk gefietst. Ja. Hoe, hoe was dat? Uh, een beetje wisselend. Uh, um, in mijn eigen wijk uh, wordt niet gestrooid of geveegd, dus daar was het, uh, was het behoorlijk glad. En dan uh, een deel van de hoofdroutes waren prachtig en helemaal sneeuwvrij. Maar er was ook een deel uh, bij het station en uh, dat is een tweebaans fietspad. En dan hebben ze maar één strookje geveegd. Ja, en dan gaan mensen natuurlijk heel dicht op elkaar rijden, twee kanten op. Dus dat was heel, uh, heel vervelend. Dus wisselend en... Ja, ik heb ook, ook even rondgevraagd hier bij de Fietsersbond... en in het hele land is het erg wisselend. Uh, sommige gemeenten hebben het goed op orde. Prima fietsen en andere uh -huh. gemeenten niet. Want even voor duidelijkheid, dit is natuurlijk een taak van een gemeente. Ja, nou, dat, dat hangt er vanaf van wie het fietspad is. Het kan ook, uh, kan ook uh, van Rijkswaterstaat of, uh, of het waterschap zijn... maar over het algemeen doen de gemeenten het. Okay. En wordt het nog vaak vergeten? Ja, het wordt heel vaak vergeten. Ja, ik, ik verbaas me er altijd over, ook, ook vandaag in het nieuws... dan gaat het heel erg over files in de auto's en zo... Maar Juist voor fietsers en wandelaars is dit soort weer. Uh, ja, het brengt echt risico met zich mee. Als gemeenten hun werk niet goed doen, dan, uh, dan glij je zo onderuit. En dat is natuurlijk uh, dat is ontzettend zonde, want het is vrij simpel om het op te lossen. Ja, is het zo simpel? Dat is natuurlijk een hoop werk. Er zijn nogal wat fietspaden. Ja, dat is waar. Maar meeste gemeenten hebben een hoofdnet en uh, dat, dat is dan ook waar ze vegen op dit soort dagen. En uh, dat kun je. Uh, maar zelfs die hoofdnetten zijn niet sneeuwvrij. En dat heeft ermee te maken dat veel, fiets, uh, veel gemeenten strooien. Mm -hmm. En uh, als er veel sneeuw ligt, helpt je niet, dan moet je gaan vegen. Ja, dan moet al die prut en, en de sneeuw moet weg. Ja, ja. en nou ja, wat je ziet is dat sommige gemeenten, gemeenten hebben dat door. Dus die hebben een bezemwagen of meerdere bezemwagens... maar er zijn het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten... die denken dat ze met strooien van zout, dat je er dan wel bent. En uh, dat is niet zo. Nou, dan moeten ze een beetje opgevoed worden nog. Taak voor u, <lacht> lijkt mij, mevrouw Kluit. Ja, nou, we zijn daar al jaren mee bezig. Het heeft, heeft ook te maken met, uh, met, met investering, maar ook het, het belang. Hè, van, uh, als je uh, heel veel mensen, en ook, ook politici, maar ook uh, ambtenaren, hebben volgens mij nog onvoldoende door hoeveel mensen er op de fiets zitten. En die denken, nou, als die auto's maar kunnen rijden, dan gaat het goed. Maar in de Nederland fietsen er in de ochtend meer mensen dan dat er in de auto zitten. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen: eerst de fietspaden sneeuwvrij. En dan gaan we daarna kijken naar de, hè, naar de andere dingen. Ja, even heel kort, we hadden vanochtend ook een gesprek over verwarmde fietspaden. Ziet u daar wat in, mevrouw Kluit? Nou, dat is deels uh, kan het een oplossing zijn. Je hebt bijvoorbeeld uh, gemeentes met, uh, met warmtenetten. En als je zo'n warmtebuis onder een fietspad ligt, dan, dan uh, blijft die prachtig sneeuwvrij, ja. inderdaad. Maar daar moet je, moet je goed van tevoren over nadenken. En ik denk wel dat het heel kostbaar is. Ik denk dat het goedkoper is om gewoon een veegmachine te laten gaan. Saskia Kluit van de Fietsersbond, dank u wel. Graag gedaan. Het sneeuwfront te zien op de winterkaart van NOS.NL blijft net hangen onder assen. En dat betekent geen sneeuw in Groningen, Mark Robin Visser. Dat geen vlokje. kan een mooie marathon worden. Helemaal niks. Het, is hier gewoon, het, het rijdt hier ook gewoon lekker door. Allemaal nog in Noordlaren. Ik ben nu inmiddels uh, op de Middenstraat. Die kruist hier uh, de Kerklaan, als ik het goed uh, begrepen heb. Uh, ik ben even van de ijsbaan weggelopen. Ik heb het daar eigenlijk wel even gezien. En ik heb het plaatselijke café Gevonden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Café de Lanteern, 130 jaar oud. Speciaal vandaag al wat eerder open. En het is heel grappig, ze hebben hier ook een artieste-ingang, Maar die neem ik niet. Ik ga gewoon via de, via de officiële de deur ga ik naar binnen. Eens even kijken of ze hier al klaar zijn voor de grote toestroom. Tenminste, ja, grote toestroom. Dit is een dorp van 180 mensen of zoiets. Meneer Nankman, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er een beetje klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. Meneer Dankman, u staat ontspannen geleund tegen het biljart... in het prachtige oude bruine café. 130 jaar oud café, midden in Noord-Laren. Hoe lang heeft u dit café al? Zeven jaar zitten wij hier nu. Dus u heeft al wat marathons voorbij zien komen hier? Ja, absoluut. En de afgelopen twee jaar zijn we goed ingevoerd natuurlijk. Wat, wat gaat u doen vandaag hier? Nou, we gaan eerst eens even rustig opstarten. Uh, ik verwacht een uh, beetje komst van mensen uh, vanaf een uur of vier vanmiddag, ja. vijf uur. Ze komen uit het hele land, hè? meestal hier naartoe. Um, ja, die indruk ja. heb ik wel. Ja. Klopt. Nou, als we nou hier naar buiten kijken, er ligt hier geen vlokjes sneeuw. Het is hier gewoon helemaal mooi schoon weer. Maar wij horen dus op van radio en televisie dat dat elders in het land anders is. Nou, ik heb een uur. Uurtje... kan me bijna niet voorstellen eigenlijk. Nou, ik heb een uurtje geleden op de televisie gezien... En uh, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. En Denkt hier... u dat ze Noordlaren wel kunnen vinden vandaag? Ja, zeker. Uh, ik verwacht toch wel een mooie opkomst vandaag. Het wordt natuurlijk glühwein. En hoeveel snert heeft u in de keuken klaarstaan voor het, volk, uh, voor het hongerige volk? Ja, we zijn gisteren toch maar even aan de slag gegaan. En uh, oh. we hebben een 50 liter snert gemaakt. Eigen gemaakte snert. Kijk. Lekker, ouderwets zoals het hoort. Waar de, lepel, waar de lepel recht op in staat. Dat heel, moeten we hebben. Heel belangrijk. <laughs> en, uh, ja, snert, gluwijn en chocolademelk vandaag. Hè? Goed. Het wordt vast een hele mooie dag. Het wordt een prachtige dag. Het is al een prachtige dag. Precies, dat kan niet mis. Dat kan niet mis. Goed vanuit Noordlaren, vanuit Café de Lanteer. En ik wens u een, een goede omzet ook. Hè? Want dat, uh, ja, dat hoort, hoort er natuurlijk ook een beetje <laughs> bij. Het uh, moet allemaal een beetje doorgaan. Voor niks gaat de zon op. Nee, maar het is okay. natuurlijk prachtig in Noordlaren hier. Ja. Veel kom, plezier, dank kom, u wel. Kom allemaal. Kom tot zien. Ja, en ze hebben een lekkere menu. Genieten van Mark Robinvisser Visser was in Noordlaren. Ja, even een paar filetjes trotseren en dan komt het wel goed daar in Noordlaren. Want u hoort het geen vlokje sneeuw in Groningen. Dus dat het ijs ligt er prachtig bij. Wordt een fantastische marathon waarschijnlijk vanavond. Um... We zijn er doorheen. Het is half tien. We zijn uitgekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Gauw door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkelman, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Wat heb je zo? Nou, ook wij blijven bij het winterse leed. We blijven schakelen door het hele land. En er is meteen een discussie ontstaan. Is dit nou wel of niet de langste file ooit? Oh jee, Pet vertel. Patrick Potgraver van de Verkeersinformatiedienst... houdt voet bij stuk... Het is niet de langste file ooit. Niet het record van 2007. We horen zo nou, waarom ik ben benieuwd. hij dat denkt. Verder is MKB Nederland niet blij met de spotjes van MKB brandstof. U weet wel van Tom de Ridder. Hou op, schijn MKB uit. Nederland heeft er niks mee te maken. <laughs> maar ze krijgen er toch veel telefoontjes over. We gaan praten over de hoogte van de verkeersboetes. Uh, de politietop en de vakbond willen lagere verkeersboetes. En ook het ochtendhumeur van Mart Smeets. En waar zou dat nou over gaan? Ik geen nee. idee ben zo'n ja, ja. ja. ja. uh, Eerst deurnieuws het nieuws van half tien. <laughs> Fijne dag. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Rijkswaterstaat doet een oproep aan het publiek in het zuiden en zuidoosten van het land om de avondspits te mijden. De avondspits. Het sneeuwgebied blijft lang op één plaats hangen beneden de lijn Zeeland-Twente. En dat kan vanavond problemen opleveren. Vanochtend meldde de ANWB op de snelwegen 1007 kilometer file. Een record. Vliegverkeer op Schiphol kampt met vertragingen van een half uur tot een uur. Eindhoven Airport heeft geen last van vertragingen of annuleringen. En Rotterdam-De Heek Airport had enkele vertraagde vluchten... maar geen noemenswaardige problemen. In verschillende delen van het land is het treinverkeer wel ontregeld... door het winterweer. Door wisselstoringen zijn er onder meer problemen... bij de stations van Den Haag, Gouda, Rotterdam, Breda en Nijmegen. Treinen rijden niet, hebben vertraging of zitten overvol. Nou, ook nog wat ander nieuws over Lance Armstrong. Die is van plan om te getuigen tegen officials van de internationale wielerunie UCI. Dat meldt de krant de New York Times. De Amerikaanse krant baseert zich op twee bronnen... die de inhoud kennen van het vraaggesprek met Oprah Winfrey... waarin Armstrong naar verluidt bekend dat hij doping heeft gebruikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie. In het midden, westen en zuiden van het land... is het nog steeds behoorlijk glad door de sneeuw. De sneeuw trekt nu wel langzaam richting het uh, oosten van het, uh, van het landweg. Inmiddels uh, zakt de file teller naar uh, rond de 500 kilometer. Het is nog altijd erg druk rond Amsterdam en Den Haag... met vertragingstijden daarvan ruim een uur. Uh, ook rond den Bos nog steeds lange files. En inmiddels ook bij Zwolle op de A28 behoorlijk wat vertraging. En in Twente op de A1... En de A35 rond Enschede. Ook daar begint het uh, behoorlijk wat, uh, wat file te ontstaan. De langste file nog altijd op de A59 van Zierikzee naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hooipolder en Os-Oost. Over 47 kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Videorecord of geen videorecord? Helemaal niet, zegt de verkeersinformatiedienst vanochtend. De politietop en de vakbond willen lagere verkeersboetes. MKB Nederland haalt van haat. Tom de Ridderspotjes en baal ervan. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drieënhalf over half tien. Dit is De Caro met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Ebrahim Hemadnia is een idealist en daarom gaat hij binnenkort met een bootfiets iets ondenkbaars doen. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op cairo.nl. We beginnen toch eerst maar even, terwijl ik u Goedemorgen heet... met de sneeuwval van vanochtend. Den Haag ligt zo ongeveer plat. Maar de eerste mensen uit Politiek Den Haag... verschijnen op het Binnenhof met een flinke vertraging. En NOS-collega Marcel Bril, goedemorgen. Goedemorgen. Enige activiteit inmiddels daar. Je bent aan het sneeuwscheppen, hoor ik. Ja, nou, ik niet, hoor. Maar ik sta wel bij mensen... die het Binnenhof uh, uh, sneeuwvrij proberen te maken. Nou ja, sneeuwvrij. In ieder geval uh, zodanig sneeuwvrij... dat mensen aan kunnen komen en door kunnen wandelen. Ze hadden hun prioriteit liggen bij de ingang van uh, het... Uh, ministerie van de premier. Dat was Toen ik daar vanochtend aankwam, was al bijna geen sneeuw meer. En nu zijn twee heren druk bezig om uh, verder, uh, nou ja, ervoor te zorgen... dat er in ieder geval goed gelopen kan worden. En dat de auto's van de ministers die hier zo uh, af en toe eens arriveren... ook uh, goed kunnen parkeren. En uh, ja, al lopende over het Binnenhof uh, kwam ik al uh, wat ministers tegen. Henk Kamp uh, van Economische Zaken die kwam met de auto aangereden. Die uh, keek toch wel een beetje met een blik vol medelijden. Hij zei... Uh, u uh, staat hier buiten en ik zit lekker in de auto. En ook Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, kwam ik tegen. Meneer Timmermans, goedemorgen. Staat dan in ja. Ja, het gaat niet over Mali of wat dan ook, maar het gaat over de sneeuw. Bent u een beetje makkelijk hier naartoe gekomen? Ja, dat ging eigenlijk redelijk makkelijk. En vanochtend gewoon naar kantoor gebarkt door de sneeuw. Ik had gelukkig nog een paar schoenen die er tegen konden. Dus ik vind het wel mooi, hè? Prachtig. Ja, zeker hier op het Binnenhof, hè? Prachtig. Ja, het is echt... Nu moet je eigenlijk al de kerstkaarten voor volgend jaar maken. ja Maar nu heeft u er misschien niet al te veel last van gehad... maar er stonden duizend kilometer file. Die heeft u helemaal niet gezien? Nou ja, ik heb het geluk dat ik... Uh, uh, geslapen heb op 10 uh, minuten lopen van mijn werkplek. Dus uh, ik heb daar persoonlijk uh, geen last van gehad. Maar uh, ik hoorde van mijn vrouw al aan de telefoon... dat ze om half acht uh, uh, vanuit Heerlen was vertrokken met de trein... en uh, om negen uur nog steeds in Sittard op het station zat. Dus uh, uh, ja, uh, andere mensen hebben er heel veel last van, ja. Maar u deed uh, goede schoenen aan en wandelde door prachtige sneeuw. Uh, precies, en ik heb er ontzettend van genoten. Mooi begin van de dag dus. Absoluut, absoluut. Werk ze? Dank. Ja. Hoe zagen die schoenen er dan uit, Marcel? Ja, hij had nu alweer andere schoenen aan, dus oh. uh, keurig nette schoenen had hij aan. Dus uh, ik, ik heb ze uh, niet gezien en uh, eerlijk gezegd is dus ook niet gevraagd hoe die er precies uitzagen. Maar ik, ik denk aan een soort van bergschoenvariant, zoiets. Juist, nou goed. De minister van Buitenlandse Zaken over Binnenlandse Sneeuw, dat is ook weer eens wat anders. En uh, vandaag begint het politiek bedrijf weer, want het hele, uh, um, de hele kluwe aan politici is terug van reces. Hè? Zo is het. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, vandaag uh, voor de eerste keer weer het, uh, het vragenuur in het nieuwe jaar. Dus dat betekent weer uh, ja, dat het het gaat beginnen inderdaad. Met Anton Pieck op de achtergrond vanuit de grote zaal van de Tweede Kamer te zien... door de grote ramen daar. Marcel vanuit Den Haag, ik dank je wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Straks meer over de sneeuw. Eerst nu de verkeersboetes, want die zijn veel te hoog. Dat vindt de nieuwe politiechef Hans Vissers van Zeeland en West-Brabant. Gerrit van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de politiebond ACP, u ook? Ja, wij roepen dit al ongeveer drie jaar... Dat... Politiemensen aangeven dat ze de boetes niet meer in verhouding vinden. En wij zijn blij dat de politiechef. Uh, nu ook uh, de stem van de werkvloer op deze manier laat horen. Ja, want hij zegt. Mijn mensen hebben moeite om boetes van 200 euro en meer uit te schrijven. voor verkeersovertredingen. Ja, en uh, het is inmiddels zelfs meer dan 200. Sommige zijn al 300. Dus. Uh, ja, het gaat om de verhouding. En daar hebben wij ook steeds op gewezen. Je pleegt een overtreding. En een, ah, ja, goed, als je dan een boete krijgt, wil je wel een beetje dat dat. Een beetje uh, draagvlak en verhouding heeft met de boete die je krijgt. Ja. En dat is uh, eigenlijk zoeken en dat zegt deze politiechef nu ook. Ja, dus te hard rijden, verkeerd parkeren, dat soort dingen? Nou ja, onder andere, ik hoorde het, uh, het uh, toeteren, onnodig toeteren is 350 euro als ik het goed heb. Ja, dat doe je dan als politieman of vrouw niet zo makkelijk meer uitschrijven. op het moment um, dat je zoiets aantreft. Dan moet het wel echt heel uh, erg overdreven en ver gaan. Ja. Um, en uh, ja, hier wijzen we enige jaren op. Ja. En ik denk ook dat de politiek uh, verantwoordelijk is om balans te houden in de strafmaat uh, voor overtredingen en misdrijven die er gepleegd worden. En hier lijkt dat zoek te zijn. En de politietop ziet dat nu ook. Ja, nou ja, de politietop. Het is in ieder geval één politiechef. Geldt dat voor de hele politietop eigenlijk? Nou ja, dat zou u hun moeten vragen. Ik ga ervan uit als hij dat zegt, dat uh, hij daar niet alleen in staat. Want uh, niet alleen politiemensen in zijn regio zullen dit vinden. Dit vinden ze overal. Door naar SP Tweede Kamerlid Niene Kooijman. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de verhoging van de boetes. U kwam ook tot de conclusie dat agenten massaal tegen zijn. En u keert ook een politiechef zich tegen een te hoge boete. Mm -hmm. Wat vindt een ja, politicus ook... uit de oppositie daarvan? Nou ja, zoals mijn onderzoek toen al uh, aangaf... Uh, toen heb ik onderzoek gedaan onder 1700 agenten. Die gaven uh, bijna allemaal aan dat die boetes toen al uitverhoudingen uh, waren. Een agent zei heel erg terecht, want ja, je kan beter een flitsbaal stelen dan er uh, geplist door worden als je door rood uh, rijdt. Ja, en nu weer een verhoging. Ik uh, vind het uh, nu wel eens een keer genoeg. En ik denk dat de minister eens een keer goed moet luisteren naar die agenten. Maar ook naar zijn politiechef. Ik begreep dat het niet alleen uh, een politiechef is in uh, West-Brabant, maar nu ook de politiechef. Uh uit uh, Oost-Brabant. En ik denk uh, dat het verzet alleen maar groeit... en dat hij nu eens keer niet zijn oren moet sluiten... maar moet luisteren naar de mensen op de werkvloer... Ja. Uh, die dat aangeven. Maar nou bent u lid van een oppositiepartij. Die staan doorgaans uh, in rijen voor de interruptiemicrofoons... om een minister uh, naar de Kamer te roepen... als een ambtenaar zich niet houdt aan de wet. Ja, is ook zo. Uh, ik, vind ook, uh, uh, ik zeg ook niet dat ze helemaal afgeschaft uh, moeten worden. Ik vind alleen het echt buitenproportioneel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld papieren... Op een invalide plek, wat in 2010 nog 180 euro was en dat het nu uh, vandaag de dag uh, 340 euro is. Terwijl als je bijvoorbeeld iets steelt, oh. 150 euro in een, uh, in een winkel, dat dat maar 200 euro boete is, ja, dan zijn de verhoudingen echt zoek. Ja. En, uh, maar de, de wet is de wet en de regels zijn de regels en de strafmaat is toch de strafmaat? Juist, maar dan vind ik wel dat politieagenten die zeggen nu, maar zelf, die zeiden vorig jaar in mijn onderzoek, ja 95% zegt. Ja, ik schrijf bijvoorbeeld uh, liever geen uh, boete meer uit, maar ik geef een waarschuwing. Of ja. ik kijk bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik boet bijvoorbeeld niet door uh, het uh, bumpenkleven, maar ik kijk of dat iemand wel of niet uh, kerntekenplaat wel of niet in orde is. Of uh, die zijn rijbewijs in, uh, uh, wel of niet bij zich geeft. Boet hem dan daarvoor, omdat ja. die boetes dan iets lager zijn. Het ministerie Hij laat is... over een reactie weten dat het zich niet herkent in de kritiek van agenten. Ja, dat is heel erg jammer. Want ik denk dat het wel eens handig is dat de minister eens dus gaat luisteren. Want ik bedoel, vorig jaar dit onderzoek... Uh, dit jaar uh, twee politiechefs die ook al aangeven vonden... het is nu wel een keer uh, klaar. Ja. Ik denk dat de minister uh, zijn ogen mag gaan openen. Meneer van der Kamp, wat doet u daaraan? Ja, wij wijzen hier al steeds op. En ik verwacht ook dat er uh, op, uh, de politiek op enig moment toch het statement gaat maken. Ik verwacht ook dat burgers trouwens uh, bij de rechter zullen zeggen... dat ze dit onderland ook buitenproportioneel gaan vinden. En je ziet ook... Steeds meer mensen naar de rechter gaan om dit uh, tegen te gaan. Maar ook een rechter rechtvaard... kijkt dan, sorry dat ik u onderbreek. Maar ook een rechter kijkt dan naar de strafmaat, en die kijkt naar de wet en die zegt: ja, dat kunt u wel vinden. Dat vind ik misschien privé ook wel. Maar ik ben gehouden aan de wet en hier staat toch echt dat deze boete mag worden uitgedeeld. Ja, en het bijzondere is dat als mensen in beroep gaan, in veel gevallen de rechter toch een lagere straf oplegt. En dan krijgen we dus een rechtssysteem wat uh, eigenlijk gaat corrigeren. ...waar um, het politiek uh, uit de bocht vliegt. Het gaat om veiligheid, laten we dat niet uit het oog verliezen. Ja. En ik denk dat burgers steeds meer het gevoel krijgen... ...dit is een begrotingspost ja. en um, het gaat om het geld. En uh, collega's geven aan, we gaan minder schrijven, dus dan zakken de inkomsten. Het ja. effect is vervolgens dat er dan weer hogere boetes komen. Ja. En, um, nogmaals, is dat dan, oogprijs... Zijn die boetes de... dan ingegeven door, niet door de veiligheid... ...maar door uh, puur de kas van de politie en dus van de staat? De, de, de, de politie krijgt geen cent van de boetes uh, als het daarom gaat, maar die gaan gewoon naar de staat. En uh, ik roep maar in herinnering dat uh, een jaar of wat geleden, toen de gratis schoolboeken moesten komen, dat gevonden werd een deel van die dekking door de boetes te verhogen. Ja. Dus uh, ja, laat ik het zo zeggen, de politiek bewijst ook zelf dat er een koppeling ligt tussen de financiën in plaats van de veiligheid. Ja. Mevrouw Kooijman, uh, het is dinsdagochtend, u gaat zometeen in fractievergadering. Uh, u kunt de minister vanmiddag nog voor het vragenuurtje in de Kamer roepen. Ja, dat heb ik gedaan. Dus ik hoop ook uh, dat hij mijn vragen gaat beantwoorden. En uh, uh, mocht er geen ruimte zijn in het Vraaguur, want er zijn ontzettend veel vragen van collega's... dan ga ik dat natuurlijk volgende week, wanneer we een groot debat hebben over de politie, dit aankaarten. Ja. En dan hoop ik dat de minister wel eens een keer gaat luisteren. Met andere woorden, u roept hem op het matje en u wilt dat die strafmaat naar beneden gaat. Ja, absoluut. En uh, weet je, het wordt elk jaar weer uh, verhoogd. Nou. Laten we in ieder geval stoppen met die verhoging en kijken of er een verlaging in zit. Gerard van der Kamp, voorzitter van de Politievakbond ACP. En Niene Kooijman van de SP, ik dank u allebei zeer. Tot ziens. De, de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Vandaag is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de koningin... in het Koninklijk Paleis op de Dam. Maar het is al 15 januari. Is dat niet een beetje laat voor een nieuwjaarsreceptie? Dat is de vraag aan koningshuisdeskundige Reinildis van Ditshuizen. Nee, dat is niet zo laat. Dat doet ze al jaren. En uh, kijk, op nieuwjaarsrecepties, die zijn ervoor ook natuurlijk om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Mensen die elkaar zelden zien. Dus dat is een, uh, een, een, een goed gebruik. En daarna is het ook wel zo'n beetje in den landen afgelopen met die wensen. Kijk, er zijn wel veel mensen die zeggen, nou ja, dit moet eigenlijk... ...tot 6 januari. Daar zijn op zich geen vaste regels voor. Er zijn geen etikettenregels voor... ...tot wanneer je daarover die wensen elkaar moet uiten. Maar ja, als je op de zevende iemand tegenkomt... ...ja, dan kan je dat ook wensen. Dat is gewoon geheel vrij. Iedereen mag zelf weten wanneer hij ermee ophoudt... ...anderen gelukkig nieuwjaar te wensen. Het antwoord was dat van Reinildis van Huizen, Koningshuisdeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... ...mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... ...voor uw vraag van vandaag. Gaan we naar de ANBB. Vanochtend. Meer dan 1000 kilometer file inmiddels... Teruggelopen tot 500. Dat was de laatste stand van zaken. John Bakker, hoe is het nu? Ja, ja, Het loopt nog steeds verder terug. We zitten nog eh, iets boven de 400 kilometer op, eh, op dit moment. Met nog steeds wel veel vertraging rond Amsterdam en Den Haag. En zeker ook rond Den Bosch. Op de A59, daar eh, wil het verkeer nog niet echt vlotten. En inmiddels ook wat langzaam rijden op de A28 in de buurt van Zwolle. En in Twente op de A1 en de A35 rond Enschede. Dankjewel John, tot zo. Terug naar Amsterdam. En daar is Marcel Dekker. Ibrahim Hemadnia, ben jij een idealist of een gek? Ik denk dat ik, uh, ik uh, idealist ben, denk ik. <lacht> en sinds kort in het bezit van een fietsboot. Een bootfiets? Waar, een bootfiets. <lacht> dan zeg ik het nog verkeerd ook. <lacht> waar we nu bij staan. Ja, klopt. Ja. Beschrijf hem eens. Hij is uh, zes meter lang en 1,40 breed. Hij, zoals je ziet, hij heeft vier wielen. En ja, hij blijft gewoon fietsen over land en over water. Zonnepaneeltjes aan de zijkant? Ja, dit is waar communicatie wordt gebruikt voor communicatie. En uh, ja, satelliettelefoons. ja, Ja. Op het podium gehezen, want vandaag wordt hij echt gepresenteerd aan alle politici en alle mensen die ertoe doen in deze wereld. Onthuld vannacht door ikzelf en de minister van Infrastructuur. En ja, ook laten zien dat het kan, hè. innoveren is mogelijk. mogelijk. Ja. Want je gaat, Ibrahim, binnenkort een ondenkbaar plan uitvoeren met deze boot. Wat ga je doen? Ik ga fietsen rond de Evenaar. En voordat ik ga fietsen rond de evenaar ga ik rond Noordzee fietsen. En ze hebben niet dat er eerst voor promotiereis rond de Noordzee fietsen. En dan uh, in Nederland, België, Engeland en uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland, Nederland. En mensen kunnen van, van dichtbij kunnen zien, hun naam op de boot kunnen zetten via bootkies.nl. En uh, ja, kunnen ook volgen. En vervolgens ga ik me voorbereiden voor een grote reis. Ja, de grote reis rond de evenaar nog nooit vertoond, 800 dagen. Ja. Uh, nog nooit op deze manier gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en dan ook nog eens een keer voor een goed doel. Want je bent niet alleen een idealist en misschien ook een beetje gek. Maar ja. je, je bent uh, ook iemand van het goede doel. Wat, wat, wat wil je met deze boot gaan bereiken? Nou, er zijn vijf goede doelen. Angestelaten zijn UNICEF, World Child, World We Know Borders en Liliana Fonds. En wij proberen met deze goede doelen zeg maar, ook uh, uh, je ja, aandacht te vragen voor onderwijs, voor kansarme kinderen in arme landen. Ja, want uh, het, het is een actieve reis, hè? je zit wel 35.000 kilometer een beetje op het water, maar ja. je komt ook eens een keer ergens aan land. Dat klopt. En dan wil je gaan uitkijken naar projecten die jij interessant vindt. Nou, Waar mensen nog hebben, ga ik dat signaleren. En terug kom ik terug aan mijn goede doelen en probeer gewoon samen iets betekenen voor de medemens. Dat is eigenlijk het idee. Ja. Dat is het goede doel. Nou, de boot heb je al klaar. Dat is heel mooi. Ja. Um... Maar dan even... moet je wel voorbereiden op een tocht van 50.000 kilometer. Want dat is een rondje evenaar. Dat klopt, dat duurt nog een half 2,5 jaar, hè? 800 dagen. En daarvoor hebben we ook ruimte op de boot beschikbaar gesteld voor, voor uh, bedrijven. Die kunnen hun naam op de boot zetten, hun logo op de boot zetten. om daarmee financieren we ook de reis. De lange reis van 800 dagen. Ja. Dames en heren, het is wel duidelijk dat hij nog sponsor zoekt voor deze reis. Het <lacht> is al de tweede keer dat je me onderbreekt. <lacht> ja, dus een, via boot. Ja, wat ik eigenlijk wilde weten is, ja, uh, ja uh, in zo'n boot zitten, dat heb je zo gedaan. Maar dan moet je ook nog die 50.000 kilometer gaan doen. Hoe bereid je, je daarop voor? Je zei okay. al de Noordzee, daar ga ik wat rondjes op varen. Mm. Ben je al aan het joggen? Ja, ik ben een jogger inderdaad. Ik, ik loop marathons en ik, uh, ik fiets. En ik, ik ben vroeger wieler geweest. Ik fiets uh, elke dag, zeg maar. Dus dat ik denk dat voor mij is wat te doen is, ik heb ook lange afstanden gevist. Ik fiets uh, in buitenland in Patagonie geweest, Japan geweest, China gevist. Dus ik had wat ervaring met lange afstand fietsen. Ja. En dat helpt mij om dit te gaan doen. Dat is een idee. Ja, waar komt het idealisme vandaan eigenlijk? Want je hoort aan je stem dat je niet uit Nederland komt, je komt uit Iran. Heeft dat er iets mee te maken? Nou, ik uh, woon ruim 10, 11 jaar in Nederland. Uh, idealisme komt door het feit dat ik denk dat wij zijn allemaal hetzelfde zijn. Van een oorsprong zijn we allemaal hetzelfde. Maar de klimatologische omstandigheden hebben ons vorm kleur gegeven. En dat zijn wij vergeten. Ja. En dat wil ik ankarten. dat wij zijn allemaal hetzelfde. Wij moeten gewoon samen zorgen dat we een ja, vreedzame samenleving is op aarde. Met zijn allen. Dat is eigenlijk mijn... Uh, Droom eigenlijk. Nou, dat prachtig doel, dat heb je al uh, tussen je oren zitten. Uh, dan uh, tenslotte nog even de vraag hoe je je kansen inschat. Ja. Hoeveel van die 50.000 kilometer gaat Ibrahim uh, echt daadwerkelijk redden? Ik denk dat uh, uh, ik doe mijn best doe en, uh, en ik gaat uh, gaat uh, gewoon lukken. Ja. Wanneer vertrek je? In maart ga ik voor de kleine reis rond, rond de Noordzee. Als ik terug ben, ga ik voorbereiden voor het najaar voor uh, een grote reis. Heel veel succes. Ja, dank je. Mijn was dat van Marcel Dekker straks Russische spionnen-echtpaar dat Nederlandse ambtenaar omkocht in Duitsland voor de rechter. Maar eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1993. De Italiaanse politie heeft de hoogste maffiabaas gearresteerd, de meest gezochte man van Italië. Stem van harmer zo was dat, deze dag in 1993. En hij praat over het maffiabaas, Toto Riina. Die wordt dan namelijk opgepakt. Mark Leijendekker is op dat moment correspondent in Italië. En hij vertelt hoe de jacht op de meest gezochte man van Italië... in een stroomversnelling komt na twee geruchtmakende moorden. Eerst werd een medewerker van uh, zevenvoudig premier Andriotti... doodgeschoten in Palermo. En toen de twee rechters die een grote rol hebben gespeeld... bij die maxi-processen, Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. En dat was in, in mei... En... Uh, ...juli van 1992. De moord op Falcone, zijn vrouw en drie lijfwachten... ...markeerde een nieuw dieptepunt in de bestuurlijke chaos in Italië. Het was eigenlijk een directe oorlogsverklaring... ...zo werd het ook gevoeld in Italië, een oorlogsverklaring... Van de toenmalige maffialeiders onder wie Reina aan de Italiaanse staat. Giovanni Falcone, zijn en zijn agenten van innocenten. Dit was echt een radicale, radicale omslag. Heel lang heeft uh, een groot deel van het politieke bestel gezegd. Nou, we kijken de andere kant op. Of we doen een beetje geven en nemen. Of het hoort nu eenmaal bij het leven in Italië. Maar dit was zo direct uh, en zo gewelddadig ook uh, een, aanval, een directe aanval op belangrijke symbolen van de staat, dus die gaat met name om die twee rechters... dat de politiek ook reageerde. Het uh, gevangenisregime voor uh, mafiozen werd aanzienlijk uh, verscherpt, veel, veel harder. Ja, en, en de inspanningen om te proberen mensen als Reina op te sporen... die werden ook verveelvoudigd. Er was een speciaal team, een speciale eenheid van de carabinieri die werd er gevormd om te proberen of ze Reina op de een of andere manier... te pakken konden krijgen. En toen was daar in het noorden van Italië... Iemand die werd aangehouden, Baldassare Di Maggio... een man die als chauffeur heeft gespeeld voor Rina... die werd naar Palermo gebracht... en daar hebben ze heel lang allerlei beelden van allerlei straten bekeken... of ze naar mensen herkenden. En toen herkende die Baldassare Di Maggio... herkende iemand uit de omgeving van Rina... en zo konden ze hem eigenlijk binnen twee weken... Na die, nadat die man in Novara was aangehouden... konden ze Rina arresteren. De 62-jarige Salvatore Toto Rina... Wist twintig jaar uit handen van de politie te blijven, maar vanmorgen is hij opgepakt in Palermo. Ja, dit was echt ongelooflijk, eh, ongelooflijk belangrijk nieuws. En het rare was, ik weet nog heel goed, iedereen wilde weten hoe ziet die man er nou uit? Hij was tientallen jaren op de vlucht geweest. Er was alleen een foto van Riina als jonge man. En dat blijkt een man die wat showvol gekleed is, onverzorgd eruit ziet. En iedereen dacht, is dit nou het beest, zoals u werd genoemd? Is dit nou de gevreesde totorina? Maar daar school dus een van de meest gevreesde killers van Sicilië ging erachter schouwen. Oud-correspondent Mark Leijendekker over de arrestatie van mafiabaas Totorina deze dag in 1993. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 voor 10. Nog steeds luistert u naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Duitsland, waar een Russisch echtpaar uh, wordt verdacht van spionage. Het echtpaar zou geheim agenten zijn van de voormalige KGB, de Russische geheime dienst. Vanochtend is de rechtszaak tegen het stel begonnen met correspondent Rob Zavelberg op de tribune in Stuttgart. En er is ook nog een Nederlands kantje, want dat echtpaar zou een Nederlandse ambtenaar hebben omgekocht. Rob, goedemorgen. Je bent even de rechtszaal uitgelopen. Wie was die Nederlandse ambtenaar dan? Ja, dat gaat om Raymond Valentino P., een uh, hagener, uh, woonachtig ook in Den Haag. En die zou uh, tussen 2008 en 2011 uh, via dit Russische echtpaar in Duitsland... Uh, heel veel documenten van de uh, Europese Unie, maar vooral ook van de NAVO... hebben doorgesluist naar de Russen. Ja, dat is natuurlijk spionage, dat mag helemaal niet. Het komt uit de Koude Oorlog en ze zeggen ook... het is het uh, grootste proces, spionageproces in Duitsland sinds de Koude Oorlog. Ja, want uh, dat is toch heel recent, 2011. Ja, zeker. Dat is uh, maar kort geleden. En ook uh, op basis van de inlichtingen van de Duitse geheime dienst... is deze Raymond uh, Valentino P. ook uh, opgepakt in Nederland... op het moment dat hij op Schiphol uh, wilde vluchten. Hij had in een brillenkoker had hij allerlei uh, geheime informatie op USB-sticks uh, uh, erbij. En hij zou uh, ongeveer 450 documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken... uit Nederland uh, bij zich thuis hebben. En die hebben willen doorsluizen naar de Russen. Juist. En wat is er met die Nederlandse ambtenaar vervolgens gebeurd? Nou, uh, deze man die, uh, die, uh, die is gearresteerd. Hij zit nog steeds uh, vast. Het uh, uh, proces uh, dat komt eraan. Maar natuurlijk uh, eerst hier in Duitsland uh, ja, uh, zijn leiders eigenlijk. Degenen die hem ook uh, het geld gaven. Bijna 90.000 uh, euro. Ja, die zitten in, uh, in Duitsland. Ik heb ze net gezien. Ze zien er uh, ja, heel onopvallend uit. Een, een, een wat ouder echtpaar. Een man en een vrouw. Andreas en Heidroen Ja, Zo zeggen ze dat ze heten. Maar... In werkelijkheid zijn het hele andere personen. Juist. Nou ja, goed, zo gaat het vaak met spionnen. Die zien er juist altijd heel erg onopvallend uit, uh, leert de geschiedenis. Overigens, er is natuurlijk destijds ook wel wat gepubliceerd... over die Nederlandse ambtenaar die op Schiphol uh, uh, is opgepakt. Ook in jouw de Telegraaf, herinner ik mij. Um, het, maar als het zo recent is, betekent het uh, op zijn minst... dat de Russische president, Vladimir Poetin... Uh, al dan niet in zijn hoedanigheid van president of premier... hiervan op de hoogte moet zijn geweest... of hiertoe opdracht moet hebben gegeven. Nou kijk, uh, Poetin is natuurlijk president. Uh, hij was ook premier, daarvoor was hij ook president. En nog interessanter is het dat hij zelf ook als uh, spion, als geheimagent in Duitsland uh, werkzaam was. Dat was in de communistische DDR uh, in Dresden. Maar hij had ook tot taak om uh, spionnen te vinden die in West-Duitsland konden spioneren. Dus het zou goed mogelijk kunnen zijn dat hij uh, deze twee uh, personen uh, kent of mogelijk heeft aangestuurd. En in elk geval heeft hij er nu ook persoonlijk mee te maken. Omdat op het allerhoogste niveau, dus uh, dat betekent tussen uh, Angela Merkel... Merkel en Poetin. Ja, is het natuurlijk een uh, zeer gecompliceerde zaak. Uh, uh, Rusland wil natuurlijk haar spionnen terug hebben. Uh, Duitsland wil daarvoor uh, andere geallieerde spionnen weer. Uh, ja, uh, van haar kant. En vandaar dat er nu een soort uh, uitwisseling uh, zit aan te komen. Maar die is op het, uh, het uh, net van de Russen nog even afgeketst... Omdat ze vooral ook willen zien. hoe de Duitse geheime dienst werkt. Want dat uh, kan natuurlijk ook in dit proces blijken. Juist. Dus daar hebben de Russen dan weer belang bij. Ja. Uh, en het Openbaar Ministerie eist natuurlijk een straf. Want het steden en doorsluizen van uh, staatsgevoelige informatie of staatsgeheime informatie, daar staan in ieder geval in Nederland hoge straffen op. Ja, die straffen in Nederland die zijn hoger. In Duitsland staat er ofwel vijf jaar, dan wel tien jaar uh, op. Dat betekent uh, tien jaar uh, bij uh, zware uh, spionage. Ja, daar kun je eigenlijk wel van uitgaan. En uh, uh, vandaar ook dat hijdroen uh, aanslag de echtgenoten die via de korte golf uh, uh, met uh, Rusland aan het communiceren was, uh, op het moment dat de GSG9 de terror uh, terroristische de anti Terreur-eenheid binnenkwam. Uh, vandaar dat je wel ervan kunt uitgaan dat ze uh, niet op korte termijn vrijkomen. Goed, het proces gaat door. Jij zit daar op de publieke tribune daar in Stuttgart in de rechtszaal. Hans op de hoogte de komende dagen van hoe dat afloopt. En de komende maanden. Want het zal niet in een dag afgelopen zijn, denk ik, dat proces Rob, dankjewel vanuit Stuttgart deze keer. Straks, dames en heren, het vierde record dat vandaag werd gemeld, is helemaal niet gebroken. Zegt de Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. MKB Nederland baalt van de Tom de Ridderspotjes. Want daar hebben ze namelijk helemaal niks mee te maken in het ochtendhumeur van Mart Smeets. Nadat vannacht in de Amerikaanse media bleek... dat Lance Armstrong zou hebben bekend bij Oprah Winfrey. Wat daarvan waar is, want het zijn anonieme bronnen. Zometeen verder. KRO. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Welk cijfer krijg ik? Ik zou toch... Uh, nou ja, 8, 9, die richting gaan we toch echt op. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Ja, ik heb nu wel een beetje blosjes <laughs> ja. Het is goed dat het radio is, ja. ja